Het Egyptische parlement is ontbonden. Dat heeft de Hogere Raad van de Strijdkrachten bekendgemaakt op televisie. De raad stelt de grondwet buiten werking en een comité gaat de grondwet aanpassen. Dat is nodig ter voorbereiding op de presidents- en parlementsverkiezingen... die over uiterlijk zes maanden worden gehouden. De wijzigingen op de grondwet worden ter goedkeuring voorgelegd aan de bevolking... die er in een referendum ja of nee tegen kan zeggen. Met de maatregelen komt het militair gezag tegemoet aan de eisen... van de voorvechters voor democratische hervormingen. Het parlement dat nu is ontbonden werd gedomineerd door aanhangers van president Mubarak... die vrijdag opstapte onder druk van de massale volksprotesten. In de jemenitische hoofdstad Sana'a zijn zo'n duizend betogers slaagsgeraakt met de politie. Het waren vooral studenten die het vertrek van president Saleh eisten. De betogers liepen van een universiteit richting het presidentiële paleis... maar onderweg maakte de politie met wapenstokken een eind aan de demonstratie. De betogers zijn geïnspireerd door de volksopstand in Egypte... Ook in de stad Taïs in het zuiden van Jemen werden betogers door de politie met knuppels uiteengeslagen. Meer dan 100 mensen zouden zijn opgepakt. President Abdullah Saleh had eerder aangekondigd dat hij zich in 2013 niet herkiesbaar stelt. Het tennistoernooi in Rotterdam is gewonnen door Robin Söderling. De als eerste geplaatste Zweed versloeg in de finale de Fransman Jo-Wilfried Tsonga in drie sets: 6-3, 3-6 en 6-3. Söderling is de vierde speler in de geschiedenis die het toernooi in Rotterdam twee keer op rij wint. Na Arthur Ashe, Stefan Edberg en Nicola SQD. Dan het weer, bewolkt en plaatselijk zon bij een middagtemperatuur van een graad of acht. Vannacht toenemende bewolking en minima rond vier graden. Morgen eerst in het westen, later ook in de rest van het land regen. Weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.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 In dit uur van lijn beginnen wij in Kerkraden, Rode EC Ajax, Frank Wielard. Ja, die 2-2 komt alsmaar dichterbij. Hoor een steenhard schot uit een corner van Vormer. Dat schot kwam uiteindelijk tegen het hoofd van Eno. Die heeft daar geen idee van, maar die stond per ongeluk op de goede plek. Maar die moet vanavond wel met een sprintje naar bed, denk ik. Want die bal was zo ongelooflijk hard. De corner die volgde werd daarna vervolgens door hem te goed ingeschoten. Via een Ajax-been ging die bal maar net over de goal van Stekelenburg heen. Ajax lijkt nog steeds, maar het wordt alsmaar moeilijker. NAC Herenveen Ragnar. 16,5 minuut voor tijd. 1-0 voor Herenveen. De goal van Narsing, dus gezien. En Naks speelt tegen zichzelf. Er staat niemand op die wat goeds doet. Het is niet best bij de breda Een En trekt de achterstand tegen Herenveen. 1-0 dus. En deze eh, Excelsior, Ronald van der Geer. 1-0 door de doepend van uh, Teamling. NEC had daarna de wedstrijd misschien wel definitief naar zich toe kunnen trekken. Twee keer goed omschakelen, twee keer een goede counter... maar twee keer strandt het bij Leroy George. Eén keer met een geblokt schot, één keer met een verkeerde paas. Nu weer NEC met Chatel voorzet bij de tweede paal. Daar is wel George. Kan die de bal nog voorbrengen? Dat kan die, maar Schöne komt net te laat om binnen te schieten. De NEC is echt op jacht naar uh, de tweede treffer. Na 73 minuten staat het met 1-0 voor. En verder wordt om half vijf ook nog gespeeld de Graafschap, FC Groningen... en we volgen het NK Indoor Atletiek in Apeldoorn. Schnell ins Dorf, ob wel i ha ha die Had i boodzüge en de straat. Da n i auto op en bi op de bank. het k 2008 lijkt er weer in eeuwigheid geleden. Sina met Waniets Wanda. Ja, mooi zomer was dat, mooi zomer. Um, we gaan weer eens voetballen in Kerkrade. Waar Ajax nog steeds voor staat. Vrouwen en kinderen eerst tegen rode FC. Frank Wilaard. Ja, daar komt het ongeveer op neer. Nou, een kwartiertje te spelen. Het is nog steeds 2-1 voor Ajax. Ebeselio in, het, in de ploeg gekomen. Hij uh, vervangt uh, Soleimani. En uh, daar komt Rodi JC weer met uh, Skobu uh, in de diepte. Aangespeeld door uh, Jonker met vertongen tegenover zich. Daar komt uh, Skobu eventjes niet voorbij. Hadou hier dan nog uh, voor de herkansing bij Rodi JC. Toch maar weer eens een keer Skobu proberen aan de rechterkant. Overgenomen nu door uh, uh, Deli Blind. En dan de bal zomaar voorgebracht en uh, overgeschoten door Jonker. Daar had even niemand op gerekend dat Jansen die bal zou laten lopen. Gewoon achter zich langs zou laten gaan. Keurig met een verdediger bij zich. En dan is daar ineens Jonker die daar een voet tegen de bal kan zetten. Dat lukt ook allemaal wel. Er zit zelfs nog een Ajax-been tussen als die bal hoog over de goal van Stekelenburg heen gaat. De onverwachte mogelijkheid voor Rode JC. En daar komt weer een corner. Weer de druk op de goal van Stekelenburg. En de lange bal voor de goal. Met alle lange mensen voor de goal. Maar als je hem dan laag inspeelt, heeft dat niet zo gek veel zin. En kan Ajax er gewoon uitkomen. Al de wereld diepte gezocht bij El Hamdawi. Bal vasthouden is dan het devies. Dan is het 1 tegen 1. Als Ebisilio door kan lopen. Former goed die bal wegkomt. Wilaat de rest van het probleem oplost samen met Former. En dan heeft Roda weer balbezit via de vouw Rechterkant van het veld. Met Eriksen tegenover zich. Breed gespeeld. Met naar. Zuchuin en dan uh, Scobo bereikt. Nee, dat is Jansen die daar uh, de bal aanneemt. En weer even rust voor rust zorgt bij uh, Roda achterin. Met uh, Hemte weer ingespeeld. Nu wel naar Scobo. Goed de bal bij zich gehouden. Jonker even de korte combinatie. Vormer als hij de bal in één keer weer doorkrijgt richting Jonker. Dat zou toch bijna lukken. En uh, een paar meter daarnaast wordt dan uh, Scobo ondersteboven gelopen. En daar fluit Jack van Hulten dan voor voor de vrije trap voor Roda J.C. Daar ligt die bal weer op een metertje of 25 van de goal van Stekelenburg. Bodor is daar natuurlijk de ...gelezen persoon voor om dat soort ballen te nemen. Maar die is inmiddels gewisseld. Die staat er niet meer in. En wie gaat dat dan op dit moment doen? Wielaert was in eerste instantie de optie. Dat was niet zo'n goed, heel goed idee, bleek voor de pauze. Dus nu hier achter de bal. En Wielaert is in Geveld of weer te bekennen... ...in de buurt van die vrije trap. Hemte wel. Die zou het ook wel graag willen doen. Maar dit wordt toch een klusje voor hier. In deze wedstrijd eigenlijk nog heel weinig gezien. Wel uh, lastig voor Ajax te bespelen. Maar ook weinig bereikt door zijn uh, medespelers. het is toch vooral Jonker die uh, uh, veel bereikt wordt. En ook gevaarlijk is geweest uh, in dit duel. Van Hulten zegt dan nog van jongens let even op. En dan komt er een, uh, als, als we pech hebben nog een dubbele wissel aan. Voordat we uh, weer verder gaan in dit duel. Even kijken wie er dan uitgaat bij uh, Ajax. Daar gaat, uh, als het goed is, ja, de zeeuw gaat eraf. Even kijken, want uh, de, de nummer klopte niet helemaal volgens mij met wat er gegeven werd. De zeeuw gaat eruit. En dan wordt er eerst nog even gebeurt er nog het nodige in Breda bij Ragnar. Ragnar. Ragnar. Ach, Ragnar. Ja. ja, we waren er al drie keer, maar toch niet geloof ik. 2-0 ja. voor Heerenveen geworden. 8,5 minuut voor tijd. De doelpuntenmaker heet Asaidi. Doet het goed zelf. Het wegsturen aan de rechterkant van Asaidi die de ruimte induikt. Zijn snelheid natuurlijk mee heeft. Ter Rauwelaar is wel erg ver uit zijn doel. En Dost was er ook nog, maar Assaidi besluit het zelf te doen. Is aangegeven bij de eerste goal. maakt de tweede en Ronald dan. Rono. De NEC is er 2-0 geworden. Teamling, wederom de maker van de treffer. Een goed uitgespeelde aanval van NEC. Die begint bij Amieu, de man die doorgaat aan de linkerkant. Hij geeft een voorzet die bij Vleemings komt. Uiteindelijk is het terugleggen op Teamling. Die staat op de rand van het schafstopgebied. En met een schuiver gaat die bal langs bouwen. We gaan bij 2-0 hier snel door naar Frank in Kerkraden. Ja, wat ze vallen als rijpe appeltjes. Ook in Kerkrade. 2-2, de vrije trap van Hadou hier. Fijnloos binnengeschoten, zegt Stekelenburg kansloos. Hij moet helemaal gestrekt, maar kan er desondanks niet bij. Roda, de lang verwachte 2-2 is dan toch gevallen. En Ajax ja, gaat hier denk ik toch punten verliezen. Of moet hier nu nog iets heel moois uit de hoogte toveren? Het gaat er snel op de Nels velden. 2-0 dus bij NEC. Excelsior Nak Hervéen op 0-2. En Roda tegen Ajax staat nu 2-2. Ragnar in Breda. De slotfase, Heerenveen aan de leiding en dat lijkt toch niet meer fout te gaan. Nak heeft het niet, krijgt het ook niet meer vandaag. Voorzet Asidi, daar is Jan Maat. Achterin was Dost, maar Jan Maat komt er net niet aan. Bovendien is het denk ik buitenspel. En dus mag ten Rouwelaar deze trap gaan nemen voor de Bredanaars die in een crisis zitten. En een loodzwaar programma boven voor de boeg hebben. Met volgende week uit PSV, dan ADO thuis en dan Twente uit in Enschede. Kortom, er zullen wel eens weinig, zouden wel eens weinig punten richting NAC kunnen komen de komende periode. Aan de zijkant, Asaidi heeft bij Vlagen sterk gespeeld. Dan is daar Siets. voor hem geldt hetzelfde. Heerenveen hoefde niet eens het maximale aan te spreken vanmiddag om hier de drie punten op te halen in Breda. En dat zegt wat. Jongapin aan de zijkant, halverwege de helft van Nak. Aan de linkerkant van het veld, dan is daar Vairine. Nak is met heel veel mensen achter de bal, maar Heerenveen heeft hem. Assaidi, mooie opening. Aanname is dan wat matig met de binnenkant van de rechter schoen, denk ik. En dus gaat de bal over de zijlijn. Hoe kan er nog een keer worden gewisseld? Want er staat iemand klaar aan de zijkant waar Asaïdi er denk ik vanaf gaat. Ja, dat is zo. Miguel Zweck komt erbij. en wat controlerend spelende... Voetballer bij Herenveen en ik zie onder meer Gorter klaarstaan aan de kant van, uh, van Nak. Hetzelfde geldt voor Bayran, Zij zullen er ook gaan bijkomen. Ja, het zijn allemaal een beetje achtermoedige gevechten met nog zo'n 5,5 minuut op de klok. En een voorsprong van 2-0 voor Herenveen op bezoek bij Nak in Breda. Gaan we weer naar Roda tegen Ajax. Frank gaat Roda er gewoon nog overheen. Ze gaan het wel proberen in de laatste 6,5 minuut officiële speeltijd van deze wedstrijd. 2-2. Jansen had de 3 2 al op zijn schoen. Maar. Uh... Onrustig ingeschoten. Heel hoog over de goal van Stekelenburg. Ajax, ja, je kon erop wachten dat die 2-2 uiteindelijk zou gaan vallen. Met El Hamdawi die totaal niet in de wedstrijd zit. Maar nog wel steeds in het veld staat. De zeeuw er zojuist afging en vervangen werd door uh, Lindgren. En nu de vrije trap voor Ajax. Halverwege de helft van Rode JC moeten de uh, Limburgers even uh, aan verdedigen gaan denken. Daar waar ze de hele tweede helft alleen maar aan doelpunten hebben gedacht. En uh, verdedigend eigenlijk niet of nauwelijks in de problemen zijn geweest. Opvallend genoeg voornamelijk omdat Ka een geweldige wedstrijd speelt in de verdediging bij uh, de Limburgers. Die is uh, bekend omdat hij dat wel goed kan. Maar altijd wel ergens een keer de boot ingaat. En dat is vandaag nog niet gebeurd. Dat zou de Amsterdammers misschien nog een klein beetje hoop kunnen geven. De vrije trap met daarachter natuurlijk vertongen. Want dit is een beetje zijn afstand. Al de wereld kan het ook van zover trouwens. Midden voor de goal van uh, Titon. Het muurtje fatsoenlijk uh, op afstand. Op 22 meter uh, van de, de goal uh, van. Uh, titon is dat. En dan mag de vrije trap uiteindelijk genomen gaan worden. Lindgren staat er nog bij. Maar uh, ik denk toch dat Vertong uiteindelijk de man is die het schot gaat lossen. Halverwege de helft. Dus daar moet de bal vandaan komen. Al de wereld is het. Schiet de bal in de muur tegen de hand van de aan. En dus schuiven we 9 meter op. Het lijkt wel een merkend voetbal waar we hier naar zitten te kijken. We schuiven 90 me of 9 meter op. Second down zou je kunnen zeggen voor. Uh, Ajax En uh, nu wordt het ietsje gemakkelijker. Zitten we ietsje dichter bij de goal van Titon. Maar nou begint het hele spel dus weer opnieuw. Al de wereld bij de bal. Vertongen bij de bal. Ook Eriksen bij de bal. En die laatste gaat nu de bal uh, uh, neerleggen. En dus zou je denken, goh, we gaan uh, het nu ietsje anders doen. Het hoeft nu niet meer zo hard, van zo heel erg ver. Want we hebben negen metertjes erbij gekregen van scheidsrechter Van Hulten. Gaat nu nog de muur op afstand zetten. Eigenlijk verandert het niet zo gek veel. Zijn we alleen een stukje opgeschoven en kost het allemaal wat tijd. In de slotfase van deze wedstrijd waarin Ajax dus averij eh, lijkt te gaan oplopen ten opzichte van Twente en PSV. Die gisteren allebei wonnen tegen respectievelijk Vitesse en AZ. Maar uh, nu moet Ajax het dus nog even doen. In de slotfase komt die vrije trap. Vertongen is het die het gaat doen. Opnieuw de bal in de muur. Lindgren pikt daar dan op. Dreigt nog onderuit gehaald te worden. Dat gebeurt ook. Gaan we een penalty krijgen? Nee, corner, zegt Van Hulten. Oei, oei, oei, oei. oei. Dat had toch zomaar gekund, hoor. Want dat was wel degelijk een tackle op de benen van Lindgren. De eerste keer bleef hij staan. Dat verbaasde me nog een beetje. En de tweede keer, ja, het is gewoon een tackle op de benen van Lindgren. En uh, de zweet gaat dan ook neer. Dat kan ook eigenlijk niet anders. hier die daar verdedigt. Aanvallers in het strafzuchtgebied. En uh, dan gaat er dingen mis. Ja, het is gewoon een tackle. Dat hoort een penalty te zijn. Maar dat is het dus niet. Van Hulten geeft een corner. En daar moet Ajax het dan maar mee doen. Komt die corner. Bij de eerste paal wordt hij neergelegd. En die daar teruglegt. En dan wel een penalty. Oi, oi, hoi, hoi, hoi. Maar waarvoor nu dan toch, zeg. Ja, hij wordt gewezen naar Soutrin. Jij doet niets fout. En Soutrin denkt, eh, uh, ik? Ik weet van niks. Maar uh, het is wel zo. En nu krijgt Hulte heel Rode JC over zich heen. En Ajax krijgt een penalty. Hadou, uh, is het El Hamdoui die de bal al heeft vastgepakt? En de bal graag wil neerleggen. Maar uh, eerst nog even wegloopt. En uh, het nodige aan de stok krijgt nog met K. Dat is wel aardig. Terwijl heel Rode JC staat te protesteren. Heeft El Hamdoui de bal. En is K voortdurend de man die heel vervelend steeds die bal uit de handen probeert te tikken. Van El Hamdaoui. Ja, het is natuurlijk... Je doet alles om die wedstrijd nog eruit te slepen. De enige man nu nog bij Jack van Hulten is de aanvoerder. De fout die mag natuurlijk piepen als het maar niet te lang volhoudt. En van Hulten gaat zijn beslissing toch niet meer terugdraaien. Drie minuten officiële speeltijd nog. En Ajax krijgt een penalty. K is degene die als laatste de bal aanraakt nadat El Hamdawi de bal heeft neergelegd. K staat nog steeds naast El Hamdawi. Wordt nu weggestuurd daar uit de buurt door Jack van Hulten. En dan ben ik benieuwd of El Hamdoui dit goed gaat doen. Want hij zit niet lekker in de wedstrijd. De aanvaller van Ajax tegenover Titon komt de aanloop van... En hij wordt gered! Hij wordt gered! En dus doet El Hamdawi het niet goed. En Titon wel is het nog steeds 2-2. Je kon er bijna op wachten dit... Kon niet goed gaan voor Ajax in deze fase van de wedstrijd. Door 100% mogelijkheid voor El Hamdoui. En Ajax staat nog steeds slechts op 2-2 tegen Rode C, Want een penalty, die moet er gewoon in natuurlijk. Ja, NEC Excelsior wil NEC nog iets maken van het seizoen. Dan is die uh, overwinning van harte welkom. gewoon van der Geer. Dat kun je ook zien bij iedereen in het stadion. En uh, ook wel bij uh, de spelers van de uh, NEC. Die kijken op de klok, zien dat er nog drie minuten te spelen zijn. En dat het uh, 2-0 staat. Toch wel idee zo langzamerhand vanuit na vier uh, gelijke spelen. Is er een uh, overwinning aanstaande. Maar Wiljoen coach, maakte zich net vreselijk druk. Om het feit dat Amieu een gele kaart kreeg. Terecht overigens dat hij boos was. Want de overtreding werd gemaakt door het doorweeggereven aangewezen slachtoffer, Villetia De Italiaanse spits van uh, de Belgische Italiaanse spits van Excelsior, die in het veld is gekomen. Overigens moet ik nog wel eventjes bij de goal van Tiemling iets rechtzetten. was niet Amieux, maar Chatel die uh, de voorzet gaf uiteindelijk op Flemings uh, die teruglegde en Tiemling dus de gelegenheid gaf om met uh, een schuiver de 2-0 uh, binnen te schieten. Daar komt de NEC nog een keer met Amieux. Bal richting Flemings. Flemings kopt naar een andere invaller bij uh, NEC. Hij is gekomen voor Chatel. Het is uh, La Parisa speelt terug naar George. Allemaal aan de rechterkant met uh, Schœne. En dan stamt deze combinatie in schoonheid. En kan Excelsior weer wat proberen dat net met Bergkamp nog een keer in de buurt is geweest van Jasper Sillissen. En misschien de aansluitingstreffer had moeten maken. Het gebeurde echter niet. Nu weer balbezit voor Ramstein na een foute paas van Lasse Schöne. Het is hier 2-0 met nog twee minuten. Krijgt Roda. Ajax nog een winnaar. Frank Wielaert. Nou, dan moet het in de absolute slotfase van deze wedstrijd gebeuren. Vrije trap voor Ajax. Eriksen, ter hoogte van de middenlijn ongeveer. Richting Randstrafzaamgebied wordt hem al weggekopt. Overtraining gemaakt ook ten opzichte van de verdedigers van Roda JC. De vouw is het die ondersteboven gevoetbald wordt. Ondersteboven getrokken, getuwd. Of hoe dan ook. Hoe dan ook. Vrije trap voor Roda JC. K laat hem liggen. Voor zijn doelman, Titon. Rodier C wilde die wedstrijd nog winnen. Ajax kon hem winnen, maar dat gaat, dreigt niet te gaan lukken. We zitten in de allerlaatste tellen officiële speeltijd van deze wedstrijd. En we gaan zo ook zien hoeveel uh, minuten blessuretijd erbij gaan komen. Ik denk wel een minuutje of drie. En dat is dan nog de tijd die beide ploegen hebben om de volle winst eruit te slepen. 2-2 is het. Vier minuten extra tijd komen erbij. Silio over de rechterkant. Stomt langs alles en iedereen heen. Plaatst dan de bal. Uh, Achter de aanvallers en dan gaat het wel over de zijlijn en wordt er gegooid door uh, Anita is dat. Richting Ebesilio en nog een keer Anita de voorzetgever. Nee, achterlijntje halen dan de voorzetgever richting het, de penalty stip. Daar staat Alhamdoui, die blijft daar ook staan. Gebeurt dus verder niks. En dan is het uh, uiteindelijk Rode JC dat probeert de bal weg te werken. Dat lukt niet. Ebesilio nog maar weer eens een keer achterlijntje halen. Nu dan Alhamdoui bij de eerste paal komt de tackle, die komt goed van Hemten. En dan geeft uh, Van Hulte de corner. Daar waar Rode JC en volgens mij ook uh, iedereen in het stadion... en de assistent scheidrechter ervan overtuigd was dat het een doeltrap was. Maar uh, de beslist Van Hulte dus dat het een uh, corner is... dan krijgt Ajax nog een uh, mogelijkheid in de slotfase. Blessuretijd dus van deze wedstrijd. Twee tweede stand... Komt die corner richting de penalty stip weer. Valt die bal daar en dan is het wel een doeltrap. Dat is uh, wel goed gezien. Daar bij de eerste paal over de achterlijn gekopt door uh, Vertongen. En Titon uh, rek, lijkt nu een beetje tijd te rekken door uh, de discussie aan te gaan. Uh met Van Hulten en de bal gewoon de bal te laten die gewoon buiten het veld ligt. En hij moet toch echt zijn doeltrap nemen. Van Rodi JC gaat niemand er meer helpen. Ik denk dat bij Roda nu iedereen denkt, we hebben in ieder geval weer niet verloren. Weer gelijk gespeeld. Dat is wel de zevende keer al in elf wedstrijden dat Roda hier gelijk speelt. Dat geeft ook aan dat ze thuis moeilijk winnen. Maar uh, verliezen doen ze dus ook niet. Althans, daar lijkt het op tot nu toe vandaag ook niet van Ajax. En dat is toch een heel aardige prestatie. En ze hebben er hard voor geknokt en ook een klein beetje geluk gehad natuurlijk. Diepe bal van Ajax. Uh, achtervolgt die bal door uh, De Vauw en ook door El Hamdoui. De Vauw is er eerder bij. Via El Hamdoui gaat dan de bal niet over de zijlijn. Jansen gaat dan het wel aan met Blind. Jansen wint dat in eerste instantie. Met handen en voeten houdt hij blind op afstand. En Scobo aangespeeld. Bal over de zijlijn via Vertongen. Roda gooit op de helft van Ajax. Rechterkant zijn we. En dan is het Jansen die de vrije man zoekt. Hij moet naar achteren richting de vouw. Onder druk gezet door de Jong. Dus de lange bal naar voren. Want je kan hem maar beter bij je spitsen hebben. Dan kom je in ieder geval zelf niet zo vlotjes in de problemen. Bal in eerste instantie weggewerkt. zuid dan nog een keer. Ga maar schieten. Ja, probeer het maar. Met je linker. Dat wordt uh, schot, wordt geblokt. Ebencilio dan. 1 tegen 1 uh, ten opzichte van hem. De goede bal doorgespeeld. Al de wereld kan doorlopen. En daar is K weer. Ja, die heeft de hele wedstrijd nog niets verkeerd gedaan. En dat houdt hij keurig netjes vol tot diep in de blessuretijd. Goede sliding, tackle. En de bal over de, slij, over de zijlijn. En dan moet Ajax gaan gooien vanaf de rechterkant. De hoogte van de 16-meterlijn. En de bal lang richting de eerste paal gegooid. Weggewerkt door Sutsuin. Niet helemaal goed. Daar is het de jongen die oppikt. De bal probeert die voor te geven... Uh, richting Dawi, Die staat daar achter zijn uh, verdediger. Dat is de fout: rustig te wachten wat er komen gaat. En er komt niks. Dus kan Roda doorvoetballen. En dat doen ze. Oh, dat ziet er allemaal een beetje knullig uit. Wat Skobu en uh, Jonker daar gezellig samen laten zien. Ze proberen het wel. Maar er wordt hens gemaakt. Bal gaat over de zijlijn. En dan besluit Hulten toch uiteindelijk maar uh, de ingooi te geven. En dan... Uh... Moet Anita wel op de eigen helft blijven. Dat doet hij ook in tweede instantie uiteindelijk niet. En Ajax moet dan de balbezit zien te houden via Ebesilio. Lukt niet. Zoet Bal de hoogte in. Het zit totaal geen lijn meer in. Het is nu echt van. Uh, we moeten maar zien wat er per ongeluk allemaal gaat gebeuren. Eriksen kopt de bal recht omhoog. Weggekopt door Wilaar daar. En in, eindelijk zou dan iemand die bal een beetje onder controle moeten krijgen. Dat lukt niet. Diepte gezocht bij Jonker. Dat lukt ook niet. Vertongen dan. Even met de rust bij El -Hamdawi. Bal via El over de zijlijn. Rona maakt haast. Via Janssen. De foul. Ziet de bal over zich heen komen. Is nog lastig ook nog om de bal onder controle te krijgen. Zoekt de diepte weer bij Jonker. Vindt hem niet. Vertongen. En dan uh, gevonden uiteindelijk Pluim. Zojuist ingevallen tegen het einde van de wedstrijd aan. Krijgt de overtraining mee ten opzichte van uh, Blind. En uh, Rode JC wil graag de vrije trap nemen. De fout doet dan net alsof hij daar haast mee heeft. Maar dat is natuurlijk maar schijn. We zitten diep, diep in de blessuretijd. Ik heb de indruk dat die vier minuten er al wel op zitten. Dat dit wel de laatste mogelijkheid moet zijn zo'n beetje van deze wedstrijd. De, Frank de Boer kijkt ook van jongens we zijn toch klaar of niet? Of gaan we dit nog doen? Ja dit gaan we natuurlijk nog doen. Zo'n stilstaande situatie dat laat Van Hulter zich niet afnemen om dit nog even te laten gebeuren. Iedereen in het parkstad Stadion staat. Van Hemten met de bal. Slechte bal. En dan gaat Jack van Hulten deze wedstrijd waarschijnlijk afsluiten, Want voor een ingooi laat hij niet meer doorgaan. En dan balen 22 mannen op het veld als een stekker. Zowel die van Ajax... Als die van Roda JC. Want Roda zal gedacht hebben, deze hadden we kunnen winnen. En Ajax had hem, zeker gezien de penalty, gemist door El Hamdawi. uiteindelijk moeten winnen. En zo eindigen we hier in Limburg op 2-2. Roda JC Ajax dus 2-2. Nak Heereveen ook afgelopen 0-2. En NEC Excelsior is 2-0 geworden. Zometeen om half vijf, over vijf minuten dus aftrap in Doetinchem van de Graafschap tegen FC Groningen. Talk Eric and don't shed a tear. Een berichtjes nog. Natalie Grinham is in Amsterdam voor het eerst Nederlands kampioen Squash geworden. Kampioenen natuurlijk. Hè. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de eindstrijd met 11-7, 11-9 en 13-11. Te sterk voor de als tweede geplaatste Orla Noom. Grinham is geboren in Australië, maar komt sinds 2008 uit voor Nederland. Voormalig nummer 2 van de wereld deed overigens voor de eerste keer mee aan de nationale titelstrijd. En Daphne van der Brand wil haar veldrit loopbaan alsnog een winter verlengen. Van der Brand werd deze winter nog Europees kampioen en was tweede bij het NK. Wegens een hardnekkige bronchitis moest ze het WK in Wendel laten schieten. Van de Brand stelt wel één voorwaarde aan een verlenging van haar loopbaan. Ze moet nog wel op zoek naar een sponsor, want het is onzeker of haar ploeg doorgaat. Radio 1, het NOS Journaal. Het is eh, vrijwel half vijf. Hier zijn de hoofdpunten met de onderruive Nederwin. In Egypte heeft het leger een begin gemaakt met hervormingen. Het parlement, met vooral Mubarak-getrouwen, is ontbonden. En de grondwet is buiten werking gesteld. Een comité gaat de grondwet aanpassen... ter voorbereiding op de presidents- en parlementsverkiezingen... die over uiterlijk zes maanden worden gehouden. De maatregelen komen tegemoet aan de eisen van de voorvechters... voor democratische hervormingen.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 Het weer. Hier is Marco Verhoef. Het wolkenvelden en ook wel wat zonnige momenten nog. Uh, uiteraard hebben we daar straks niets meer aan als de zon ondergaat. En de opklaringen die we dan overhouden gaan ook steeds meer plaats maken voor wolkenvelden in de loop van de nacht. Dat gebeurt van het westen uit en in het westen van het land kan ook al een beetje regen of motregen vallen. Temperaturen liggen vannacht tussen 5 graden in uh, Zeeland en 2 in Groningen. Dan hebben we morgen op meer plaatsen regen. Een beetje druilerig weer, 6 tot 9 graden. Vooral in het noorden staat vrij veel wind. Zou het misschien een beetje herfstachtig kunnen noemen. Maar in de middag wordt het in het zuidwesten dan wel geleidelijk droog. Misschien nog een flauw zonnetje in Zeeland of Zuid-Holland. Dinsdag dan op meer plaatsen wat zon, nog wel een enkel buitje. Maar de wind gaat draaien naar een oostelijke richting. En dat luidt een droge periode in. Uiteraard ook met lagere temperaturen. Want vanaf dinsdag gaan we in de nacht weer richting de lichte vorst. En ook overdag gaat het kwik omlaag. De half vijf wedstrijd wordt gespeeld in Doedegem. en gaat tussen de Graafschap en FC Groningen. Richard van der Made. De bal rolt anderhalve minuut op de Vijverberg. Vol stadion met 12.000 toeschouwers. Belangrijke wedstrijd natuurlijk met name voor FC Groningen. Dat vanmiddag kan oprukken naar de derde plaats. Kan Ajax passeren na het 2-2 gelijke spel van vanmiddag tegen Rode JC. En dan als dat gebeurt is het toch echt een serieuze kandidaat voor de titel. Want het kan natuurlijk raar lopen in de laatste weken van zo'n seizoen. En FC Groningen doet het hele seizoen al mee bovenin. Voor de Graafschap natuurlijk ook een belangrijke wedstrijd zeker na hetgene wat er de afgelopen dagen hier allemaal in de Achterhoek is gebeurd. Het was een hectisch weekje met een hele hoop kritiek van Gerard Sanderink... de grote baas van shirtsponsor Centric op het beleid van de club... waarbij met name technisch directeur Leen Looyen onderuit de zak kreeg. Beide partijen raakten zo gebroeieerd dat besloten is om per direct uit elkaar te gaan. Sanderink blijft wel voldoen aan zijn verplichtingen... en heeft op zijn beurt besloten dat de Graafschap de rest van het seizoen speelt. Met een goed doel op de borst, het KWF Kankerfonds. Bij FC Groningen geen krankvist, de steunpilaar centraal in de verdediging. Voor hem speelt de jonge Jeroen Veldmaten, de zoon van de technisch directeur. En bij de graafschap dezelfde opstelling als vorige week toen in Amsterdam werd verloren met 2-0. 0-0 de stand, drie minuten op de klok en de graafschap heeft de bal overtreding op Jouzef Hersi. de aanvallende middenvelder. En FC Groningen dat beperkt zich in de eerste minuten met naam tot verdedigen. De graafschop is al een paar keer wat dreigend geweest. Met name aan de rechterkant van het veld. Overtreding gemaakt door Sparf op Hersie. En de graafschop krijgt nu een vrije schop. Veel sfeer natuurlijk, zoals dat eigenlijk altijd hier is op de Vijverberg. Met het vak... FC Groningen helemaal bomvol. En natuurlijk daarnaast de fanatieke aanhang van de Graafschap. De Vrije Trap inmiddels genomen. En een eerste omhaaltje. Best gevaarlijk van Yuri Rozen. Dat gaat een meter of 4-5 naast de doel van uh, da Silva, Luciano Luciano Dasilva, de keeper van FC Groningen. 3,5 minuut gespeeld. 0-0 dus.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 Niemand zag, niemand, niemand, niemand zei en niemand voelde. Niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed en niemand, niemand, niemand vond hem leuk. Wonderlijke zonderling, nooit opgeraden vonderling. Nooit gezien en nooit gehoord en nooit begrepen. Wonderlijke zonderling, nooit opgeraden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 Niemand niemand zagen, niemand iemand, niemand Niemand voelde, niemand, niemand hoorde, niemand deed niemand, iemand Niemand niemand, niemand iemand Niemand niemand Niemand iemand vond hem leuk. Jurk en niemand. Half vijf begonnen, dus nog niet lang onderweg de graafschap thuis. Ook altijd een leuke ploeg natuurlijk tegen Groningen, Richard van der Maag. Zeker in eigen stadion, Tom, wordt er bij Vlagen natuurlijk leuk gespeeld. Ook dit seizoen weer en de Graafschap is stormachtig begonnen aan dit duel. Zeven minuten op de klok, 0-0 de stand. En twee ploegen die willen aanvallen, zoveel is al wel duidelijk. Maar de Graafschap speelt wat agressiever, is ook gevaarlijker geweest. Met een eerste kans twee minuten geleden al aanval over de rechterkant. Voorzet van de ridder Luciano, de keeper van Groningen, bokste de bal weg. En Jungsleger schoot vanuit de tweede lijn naast. En dat was een gevaarlijk moment voor de thuisploeg. Groningen heeft nu het balbezit aan de... De linkerkant van het veld. Via Hersie gaat de bal over de zijlijn. En dus is er even wat rust nu voor Groningen dat de eerste zeven minuten dus goed is doorgekomen. Maar deze wedstrijd ongetwijfeld gewoon zal willen winnen. Vorige week de zevenklapper thuis in de Euroborg tegen Willem 2 7-1 eindigde die wedstrijd. En dat geeft natuurlijk ook weer het nodige vertrouwen aan de ploeg van Pieter Huistra die het zo goed doet met Groningen in zijn eerste seizoen. De ridder speelt zijn man uit. Knap gaat nu het strafschopgebied in aan de linkerkant van het veld. Aan de bal net iets te ver voor zich uit. Maar de Graafschap houdt het balbezit. Via Roze. De bal gaat terug naar euh, Loran. De aardige combinatie via Meijer. Belandt dan opnieuw aan de rechterkant van het veld met Roze. Twee verdedigers bij hem in de buurt. Meijer krijgt de bal dan terug en dan gaat de bal achteruit naar Buis. Die wordt opgejaagd door Matafs. De topscorer van FC Groningen met 15 goals. En dan zijn we helemaal achterin bij Waterman. Met een hoge bal naar Pearl Frenkel. Die is klein. Verliest het kopduel dan ook. Maar er wordt een overtreding gemaakt door de rechtsback van FC Groningen. Dat is Kieftenbelt. Vorige week geschorst. Was ook wat geblesseerd aan een teen. Maar hij is er vandaag weer bij bij de FC Groningen. En dus een vrije trap voor de Graafschap. Een meter of vijf over de middenlijn. Bal wordt genomen door Loran. Gekopt door Rozen. Crossbal naar de rechterkant. En weggewerkt in het centrum van de verdediging door Ivens. Maar Groningen komt er nog niet echt uit. De meeste duels in de beginfase worden gewonnen door de Graafschap. Jongsleker. Is daar snel bij, speelt de bal terug naar buis. dan weer terug naar Waterman. Die wordt opgejaagd door Mataps. en zo komen we de eerste minuten aardig door. En is het een leuke wedstrijd om naar te kijken met een redelijk tempo. De Graafschap de betere ploeg na negen minuten. Sweervol is het ook, maar het staat nog 0 tegen 0 Het NK Indoor Atlantiek in Apeldoorn zit erop. Eh, alles stond er een beetje in de teken van plaatsing ook voor het EK. Is die Nederlandse ploeg nog behoorlijk groter geworden, Andy? Nou, er zijn er vijf bijgekomen. Maar ja, als je een 4x400 ploeg erbij hebt, dan is dat uh telt het al snel aan, maar dat is toch wel leuk. Uh, eindelijk weer op die uh, iets langere korte afstand, die 400 meter, en een goede ploeg was ook een leuke race, die de 400 uh, individueel met Joesuf El Ralfioui die uh, won. En we hebben natuurlijk de terugkeer gezien vanmiddag en dat is toch eigenlijk het, het hoogtepunt van deze middag, van Rutger Smit bij het kogelstoten, 19 uh, meter 84 een meter uh, onder zijn Nederlands record maar na 2,5 jaar afwezigheid met heel veel blessures is hij heel helemaal terug. En als we dan over een week of twee, drie naar Parijs uh, vertrekken, dan uh, geldt hij toch als uh, een van de outsiders voor een medaille. Arnoud Okke gaat ook naar uh, het uh, EK. Ik denk dat hij ook een medaillekandidaat is. En we hebben natuurlijk de meerkampers. En die doen het zo goed in Nederland. Elke Sint-Nicolaas, Ingmar Vos bij de mannen en Ramona Fransen bij de vrouwen. Dat zijn allemaal mensen die in Parijs uit gaan komen en misschien daar wel eens uh, hele leuke dingen kunnen gaan doen. Dat geldt zeker voor Sint-Nicolaas en Ingmar Vos. Maar misschien ook al voor Daphne Schippers, want dat is de enige die ik nog niet heb genoemd. Uh, en Patrick Verluik op de sprint, de 60 meter. Ook zij gaan naar Parijs. Nog een paar wedstrijdjes zijn er mogelijkheden om aan de limiet te voldoen. En dan zullen we hoogstwaarschijnlijk ook wel Marcel van de Westen in Parijs in actie gaan zien. Vooralsnog een mannetje of 10-15 richting Parijs. 4 tot 6 maart Europese kampioenschappen in door atletiek. Solo project van de zanger van Voice, Dazzled Kids and Embrace. NK Indoor, u hoorde het uh, die Houtkamp net al vertellen... misschien toch wel het hoogtepunt Rutger Smit. Tweeënhalf uh, jaar bijna eruit. En uh, daar kwam hij, 19 meter 84 in zijn eerste woorvisie hij zich meteen mee te plaatsen voor het EK. Alle reden natuurlijk voor uh, Floris van horen om na afloop te gaan praten met deze Rutger Smit.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 Nee, nee, nee, nee. Kijk, dat heb ik gehad ook in trainingen. Kijk, in trainingen ben ik nog veel, uh, veel risicovoller bezig dan, uh, dan een wedstrijd. Hè. En dan sta ik ook met zware uh, met gewichten in mijn nek te kniebuigen. Dus wat dat betreft uh, heb ik hier geen, uh, geen angst. Nee. Wat zegt deze overtuiging voor de rest van dit jaar? Met name bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dat EK straks in Parijs? Nou, ik hoop, te, ik hoop te, ja. Weet je, ik, ik kan geen voorspellingen doen. Ik wil daar ook gewoon genieten. Maar ik hoop toch gewoon, uh, gewoon weer mee te doen in de top. Heb je je verwachtingen overtroffen? Uh, ja en nee. kijk, natuurlijk, uh, ik, weet in, ik wist in trainingen hoe goed ik uh, was. En, uh, ja, ik, ik, ik, ik wou gewoon een limiet halen en dat is gelukt. En ja, ik ben gewoon tevreden dat ik hier weer hier sta. Dat is nogmaals het allerbelangrijkste. Ik heb een limiet binnen. Dus ja, het is... Uh, het is uh, als ik twee, uh, 2020, 2030 had gestoten, was het supergoed geweest. En nu is het gewoon goed. Rutger -Smit, hij is weer helemaal terug. We gaan even naar Richard van der Maan de Graafschap, FC Groningen. 0-0 is de stand. 16,5 minuut zijn we onderweg. Het hoge tempo van de beginfase is er een beetje uit. Maar nog steeds een leuke wedstrijd om na te kijken. Levendig twee ploegen die spelen voor de overwinning. De Graafschap iets meer balbezitter nu op het middenveld. Met Rogier Meijer, de breker op het middenveld. De stofzuiger die veel felwerk opknapt. En nog niet één wedstrijd miste dit seizoen bij de Graafschap. Waterman is de keeper, die heeft de bal nu. En een paas op Hersie. Hersie goed aangenomen. Bal naar de zijkant. Roze speelt de ridder in. En dan is het buitenspel van Poepon. Met name voorin twee spitsen, de Ridder en Poepon. Daar wordt veel bewogen. En daar is het nodige gevaar ook al geweest. Groningen speelt gewoon met vier verdedigers. Veldmaten en de andere centrale verdediger, Evens naast elkaar. En Hersie heeft daardoor met name ruimte om in, uh, tussen de linies een beetje te voetballen. En om er wat dichterbij te komen. En daar heeft de Graas op tot nu toe uh, voor redelijk wat dreiging en gevaar kunnen zorgen. Zonder dat het geleid heeft tot echt hele grote kansen. Eén goed schot uit de tweede lijn van uh, Jongs. Dat net naast ging. Ingooi voor Groningen. Met Stenman. Met. Uh, Ma De uh, overtreding van uh, Meijer. Uh, dat was uh, Tadic die daar. Uh... De overtreding meekreeg van scheidsrechter Bramaar. en dus een vrije trap aan de linkerkant van het veld voor FC Groningen met Tadic die daar bij de bal staat. Vier doelpunten gemaakt dit seizoen, 13 assists maar liefst. En bezig aan een ijzersterk seizoen natuurlijk bij FC Groningen. Hij staat bij de bal samen met Ene Volsen die op de rechterflank speelt bij FC Groningen. Een muurtje van twee spelers, Hersi en Poupon. En het fluitje heeft geklonken van Bramar. Het is Ene Volsen die de bal krult, maar makkelijk gevangen door. Waterman, de keeper van de Graafschap. 18,5 minuut zijn we onderweg. 0-0 de stand tussen de Graafschap hier op de Vijverberg tegen FC Groningen. Funny, but it's true what loneliness can do since I've Nou op ja, het is zelfs voor mij een hele oude Helen Shapiro... met Walking Back, heel lang back dus. Happy uh, happiness, zoals het nog was in die tijd, nee, 1962. En Kegade eindigde ja. de Rode XC tegen Ajax in 2-2. Ajax stond daarvoor met 0-2... Uiteindelijk werd het dus 2-2 en Mounir El Elhamdoui miste zelfs... twee minuten voor tijd nog een penalty namens de ajax -side. Eén punt dus maar uh, overgehouden aan het bezoekje in Kerkrade. En daarmee loopt de achterstand op PSV en Twente dus verder op voor Ajax. Jeroen Guter sprak na de wedstrijd met de trainer van Ajax, Frank de Boer. Frank, jullie staan met 2-0 voor na 35 minuten. En na 90 minuten staat het 2-2. Mag dat gebeuren? Nou, liever niet. Maar het gebeurt wel. Wat zijn de verklaringen daarvoor voor jou? Nou, de eerste call was een lullig moment. Eigenlijk. Uit het niets dat er zomaar de 2-1 wordt gemaakt. Ik denk dat we daarvoor al de mogelijkheden hadden om 3-4-0 te maken. We hadden volgens mij twee keer een paas door het midden die ja, zo hard werd gespeeld. Als je hem gewoon rustig meegeeft lopen twee mensen alleen op de keeper af. Nou, dat verzuimde. Daarnaast hadden we nog wat andere mogelijkheden. Nou, er was eigenlijk niks aan de hand. Totale controle. Ja, daarom. Uh, zij probeerden het even goed met lange ballen. Maar we anticipeerden goed op de tweede bal. Wonnen veel duels. Ja, en uh, we speelden ook hartstikke goed aan. Uh, Ja, voetbal vond ik. Uh, met lopende mensen achter hun uh, achterhoede. Nou, dat ging hartstikke goed. En daarom was het een domper dat je 35 minuten zo'n uh, knullige tegengoal krijgt. Ja, en toen begonnen ze al een beetje meer, uh, nog meer opportunistisch te spelen. Met Wila die ging in voorspelen. De tweede helft helemaal duidelijk. Waardoor ze vol één op één gingen spelen. Ja, en in de eerste kwartier hebben wij nog de drie eerste uh, goede kansen gehad. Met Funnen uh, die op de achterlijn niet de juiste man kan vinden. Uh, volgens mij Chris, die hem net niet goed op zijn borst kan meenemen. En Munier die uh, volgens mij de eerste de kans kreeg. Ja, daarna krijgen we een kwartier twintig, krijgen we het heel moeilijk met scrimmages uh, voor de goal. Ja, veel opportunistisch uh, spel met ook vrije trappen waar ze de hele luchtmacht uh, naar voren brachten. Ja, uiteindelijk maken ze een fantastische vrije trap. En volgens mij kan je er alleen maar voor applaudisseren. Want het was, gewoon, was volgens mij roetst ook nog langs het zijnet. In het zijnet. Dus ja, dat was uh, een fantastische bal. Maar je kunt oh, ja. toch nog winnen? Nou, dat wou ik zeggen. Dan wilde ik mij eindigen in ieder geval. Want het is natuurlijk wel een dompe dat je uiteindelijk twee punten verliest hier. Want uh, zo'n mogelijkheid, ja, die moet je benutten. De penalty van El uh, Elhamdoui, uh, heb je het over. Kun je het een spelen verwijten als hij een penalty mist? Wat denk je als je naar mij kijkt? <laughs> kan ik hem nog herinneren? <laughs> nee, natuurlijk niet. Hij doet het ook niet expres En uh, hij wil ook uh, dat die uh, drie punten mee naar Amsterdam gaan. En uh, ja, iedereen baalt ervan. Ik denk, ik moet hier nog het hardst je komt wel weer een, een enorm strijdvaardige tegenstander tegen. Dit is het type tegenstander waar jullie het moeilijk tegen hebben. Ja, maar nogmaals, ik, ik ben even goed. Uh, ik, ik ben niet tevreden met het resultaat. Maar ik denk wel dat we nu een stap hebben gemaakt. Uh, in tegenstelling van, als tegen Utrecht. Maar ook tegen de graafschap hebben, hadden we helemaal niet goed gespeeld. En, Vandaag was het echt een stuk beter. Ik heb echt heel goede momenten gezien. En daar moeten we gewoon op voorbeduren. En je weet dat je met zulke tegenstanders af en toe je mouw op moet stropen. Maar de momenten dat je kan voetballen, dan moet je dat doen. En dat hebben we zeker een heel groot gedeelte van deze wedstrijd gedaan. Frank de Boer vertelde dat andere wedstrijd het was NAC Herenveen. NAC is een beetje de weg kwijt. Herenveen draaide ook nog niet lekker. NAC miste een strafschop op 0-0. Schilder in de 47e minuut en uiteindelijk Narsing en NACI... die uh, besliste de strijd in Herenveen's uh, voordeel. Overigens wel een verdiende overwinning voor de Vriezer daar in Breda. Bas Sticheler sprak met de man waaromheen het toch ook wel een beetje onrustig was... zo af en toe. Heerenveen, trainer Ron Jans. Gewonnen. Opgelucht. Ja, nee, dat, uh, dat is duidelijk uh, het moment. Uh, je houdt de aansluiting naar, uh, naar de play-off plaatsen. Uh, eerste zegen in, in 2011. Uh, tweede uitwedstrijd uh, pas gewonnen dit seizoen. En uh, ja, het was, het was ook wel wat, uh, wat onrustig en alles. En uh, wat dat betreft is altijd het beste om te winnen. Ja, maar onrustig mag het zijn geweest. Maar het is wel terecht dat je vandaag wint. Ja, dat is wel zo. Alleen uh, ja, vlak naar rust krijgen. we, ja, ik vond hem wel heel makkelijk gegeven. Krijgen we een stas op tegen. En dat is denk ik wel het belangrijkste moment in de wedstrijd uh, geweest buiten het feit dat je natuurlijk uh, zelf scoort. Nou, heb je vorige week tegen NEC gespeeld, 0-0, maar was je beter? Vandaag laat je zien dat je die lijn eigenlijk doortrekt. Komt er weer langzaam het gevoel van, we staan er langzaam weer? Ja, ik, ik denk wel dat uh, toen januari voorbij was, dat uh, ja, de stofwolken zijn wat weggewaaid. En uh, als wij een team zijn, dan, dan, dan kunnen we ook aardig voetballen. Hoewel ik wel vond dat we in de eerste helft wel uh, veel mogelijkheden kregen om een, uh, om een goede counter in te zetten. Maar uh, da, da, daar waren we eigenlijk, uh, hebben we eigenlijk nog te weinig mee gedaan. En uh, wat dat betreft... Uh, was het veel effectiever in de tweede helft. De eeuwige discussie is dan toch weer Bas Dost... die voor de tiende keer achter elkaar niet in de basis zit. Uh, waar gaat dat verhaal naartoe? Ja, maar dat, uh, ja, dat begrijp je denk ik ook wel. Um, um, dat, het wordt, uh, er zijn bij andere clubs ook spelers die niet in, in de basis staan. Maar meestal niet het duurste aankopen. Nee, maar dat, dat, dat is dan een situatie dat, ja, dat is bij mij door de hele carrière altijd geweest. Je neemt de beslissingen naar eer en geweten of ze nou goed of slecht zijn. Maar in overleg en de dingen die je ziet en dat je denkt van ja, dat is het beste voor het team. En, ja, dat, dat lag eraan ten oorsprong. Alleen ja, op het moment dat het dan goed gaat, dan, dan blijf je op de bank zitten. Net zo'n situatie als met, met Kruiswijk. Alleen de afgelopen twee weken waren het minder. Dus uh, ja, dan komt zo'n basisplaats alleen maar dichterbij. En uh, je ziet het, uh, Breu is geblesseerd, Janmaat komt erin. Uh, Elm valt uit met een, uh, een blessure. We gaan even kijken hoe het is. Dat is ook uh, voetbal. Juist, dat zei dus Ron Jans naar de overwinning van Heerenveen op NAC. Ja, wat met betrekking tot het gelijkspel van Ajax. Groningen kan goede zaken doen vanmiddag in Doetinchem. Maar ja, winnen daar ja. is lastig, Richard. Ja, ja, dan moeten ze wel winnen van de Graafschap. En tot nu toe is de ploeg uit de Achterhoek duidelijk beter. Zeker in deze fase. Twee goede kansen gezien van Steve de Ridder. Ongrijpbaar voor de defensie van FC Groningen. In het eerste half uur van dit duel. Veel beweging schoot een minuut geleden op een paas van Jungsleger vol op het doel van Groningen, maar een beetje te recht op de keeper af was het, hij had een hoek moeten uitkiezen en uh, Da Silva stond op de goede plek, de keeper van FC Groningen en zo staat het dus nog steeds 0-0 Groningen wacht geduldig, kiest de momenten uit zoals ze dat wel vaker doen en is in de omschakeling natuurlijk een levensgevaarlijke ploeg met veel individuele klassen, Tadić, Mattafs, Pedersen en Groningen heeft nu ook het bal bezit op de helft van de Graafschap met Sparf, Kijk waar de afscheilmogelijkheden zijn, vindt hij in Tadic, Weer terug naar Sparf En zo speelt Groningen de bal rond. En is het na 28 minuten op de Vijverberg nog steeds 0-0. Een leuke wedstrijd met de Graafschap. De betere ploeg tot nu toe. Zo moet je meer sport na vijven. Tot zo. Instituut Itzada presenteert... waar gebeurde en wonderlijke vertellingen.